Londono was van 2002 en 2003 minister van Binnenlandse Zaken onder president Uribe en trad hardop tegen de linkse FARC. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Het vliegtuig met de nieuwe Franse president Hollande is na blikseminslag teruggekeerd naar Parijs. Hollande was net vertrokken naar Berlijn voor een bezoek aan bondskanselier Merkel. Niemand aan boord raakte gewond en met een uur vertraging vertrok Hollande alsnog naar Berlijn. Bij zijn inauguratie was hij vanmiddag in Parijs ook al nat geregend, staand in een open auto. Het kennismakingsbezoek van Merkel en Hollande zal vooral in het teken staan van de Europese schuldencrisis. In zijn campagne zei Hollande dat bezuinigen alleen niet genoeg is. Hij vindt dat er ook maatregelen nodig zijn die de economische groei stimuleren. Bondskanselier Merkel heeft steeds benadrukt dat groei niet mag leiden tot hogere tekorten. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Vannacht bijna overal droog. Morgen opnieuw buien en maximaal 11 graden. Dit was het.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 Welkom bij de Hoop Magazine. Vandaag zijn we te gast bij Staalopzorg in Vlissingen. Staalopzorg biedt hulp aan mensen met een verslaving in Zeeland. Ik praat met Fiets Kneisser de coördinator van Staalopzorg. op Zorg. je dankjewel voor de gastvrijheid. Uh, nou ja, zoals ik al zei, jij bent de coördinator van Staalopzorg. Wat houdt die functie in? Dat houdt in um, ja, de dagelijkse leiding geven aan het team. Mm -hmm. Daarnaast ook um, ja, het opzetten en ontwikkelen, verder ontwikkelen van beleid. Ja. Uh, contacten met externe instanties, de overheid onder andere. Maar ook um, uh, met hulpverleningsinstanties, um, ja, daarnaast het verder ontwikkelen en opzetten van de, van de organisatie. Ja. En hebben jullie een groot team? Het team bestaat op dit moment in totaal uit uh, negen mensen, uh -huh. inclusief ikzelf. Ja. Waarvan uh, acht vrijwilligers en dan mijn functie dus. Ja, dus ja. de enige betaalde kracht zeg maar. Klopt, okay, ja. maar best een groot team dan met vrijwilligers van zoveel vrijwilligers die zich willen inzetten voor staapzorg ja dat klopt, Ja, dat is echt heel bijzonder um, het hele team heeft echt een passie voor, uh, ja, voor dit werk en uh, ja, voor het helpen van mensen en um, het is inderdaad heel bijzonder, want als je kijkt bijvoorbeeld naar de baliemedewerkers die dus uh, ja, de mensen ontvangen yeah. die uh, werken dus uh, elke week tussen de 8 en tussen de 12 uur per week iedere, dus, week. iedere week ja, ja. Dus dat is heel bijzonder inderdaad. Ja. En nooit is mensen die zeggen van... nou, vandaar, deze week maar eens even niet... Uh... Nee, nee. Ze, ze zijn absoluut uh, allemaal heel trouw daarin. En uh, ja, nogmaals hebben ze echt een passie voor het werk. Ja. Dus, uh... En wat doet Staapzorg? Wat we um, bieden is christelijke hulpverlening mm -hmm. in Zeeland... voor mensen met verslavingsproblemen... en of psychosociale problemen. Mm -hmm. En we bieden ook hulp aan ouders en partners... Kun je daar wat meer over vertellen? Wat voor hulp bieden jullie dan aan mensen met een verslaving of met psychosociale problemen? Ja, wat we bieden is ambulante hulpverlening. Mm -hmm. Dat houdt in individuele gesprekken uh, met mensen. Um, daarnaast uh, doen we ook de intake en toeleiding naar opname in de hoop en door de recht. Ja, zijn jullie dan verbonden met de hoop? Ja, wij zijn een uh, zelfstandige stichting, maar wel een concern onderdeel van De Hoop in Dordrecht. Ja. Uh, dus dat uh, ja, is heel mooi. Mm -hmm. En um, wat we verder ook bieden is ook ambulante hulpverlening aan ouders en partners. Dus dat zijn ook individuele gesprekken. Ja. Verder hebben we elke week ook de Steekleenavonden, avonden. Dus de zelfhulpgroep waarbij mensen bij elkaar komen om... Uh, ja, elkaar te bemoedigen en te ondersteunen... van elkaar te leren... Ja. om um, ja, toe te werken naar een leven zonder verslaving... of om dat leven te, ja, te behouden. Ja. En um, we geven ook preventie en voorlichting... op scholen, binnen, binnen kerken, jeugdverenigingen... En eh, daarnaast hebben we ook het straathoekwerk dat bieden we in vlissingen. Uh -huh. Dat betekent dat twee keer per week drie straathoekwerkers de straat op gaan om daar contacten te leggen met degene die op straat leven of degene die op straat verblijven. Ik wil dat lijstje we graag nog een keertje met je doorlopen, en dan even ja. één, één voor één. Uh, dus in eerste instantie ambulante gesprekken voor mensen met een verslaving of uh, uh, psychosociale problemen. Klopt. Dus individuele gesprekken hebben we het dan over. Um, wie, wie houdt die gesprekken en wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, de, het is zo dat als iemand hulp uh, zou willen... dan kan diegene zich aanmelden door binnen te lopen... tijdens de openingstijden of telefonisch contact op te nemen. Mm -hmm. Dan uh, worden er wat algemene gegevens doorgenomen. Dan wordt er een intake ingepland binnen vijf werkdagen... bij de hulpverleners van Staalopzorg op Zorg. En de hulpverleners zijn dan ook vrijwilligers? Uh, ja, twee vrijwilligers inderdaad... Uh, die ook een hulpverlenersachtergrond hebben. Mm -hmm. Die uh, um, inderdaad hulp verlenen. En daarnaast is een gedeelte van mijn functie ook uh, hulpverlener... Ja. Um, zij krijgen dan een intake waarbij we dan de situatie van die persoon in kaart brengen en de hulpvraag. En vervolgens uh, wordt, er dan, wordt het binnen het behandelteam besproken en wordt er een uh, ja, advies voor behandeling afgegeven. En als het ambulante behandeling is, dan um, is de insteek dat we kijken naar de motivatie, dus hoe de motivatie vergroot kan worden. Daarnaast gaan we natuurlijk kijken van wat zijn de oorzaken van verslaving, omdat mm -hmm. er altijd oorzaken zijn zoals. Ja, bijvoorbeeld uh, omgaan met emoties of identiteit en eigenwaarde die daarin een rol spelen. En um, het minderen van uh, gebruik met als doel te stoppen van gebruik. Ja, ja. dan zeg je van uh, jullie kijken ook naar de motivatie. Ik zou dan zo denken van nou als iemand toch hulp wil, dan is hij toch gemotiveerd? Dat is absoluut waar. En uh, dat is zeker zo. En mm -hmm. tegelijkertijd uh, ja, komt het ook wel eens voor tijdens het traject... dat die motivatie wel, nog steeds wel aanwezig is, maar wel afzwakt. En dan ga je ook bespreken van hoe komt dat? En uh, ja, wat zijn nu de redenen waarom jij... Dus dat brengen we ook in kaart. Waarom ja. jij wil stoppen met gebruiken? Wat, wat is jouw motivatie daartoe? Ja. Het lijkt me heel intensief om zulke gesprekken te, te, te voeren. Van hoe ga je dat dan aan... Uh, want Maak je dan bijvoorbeeld ook wel eens mee dat mensen hier onder invloed binnenkomen? Of kun je daar wat meer over vertellen? Um, ja, even inderdaad de eerste vraag. Um, van Of dat uh, ja, veel energie kost daar, mm -hmm. geloof ik. Hè? Um, nou Sowieso, nogmaals, hebben we allemaal een passie voor het werk. Dus dat, uh, dat is dus iets wat natuurlijk uh, meewerkt in het ja. goede, zeg maar. Ja. En uh, we maken gebruik van de cognitieve gedragstherapie, zoals dat dan heet. Um, en dat houdt in? En dat houdt in. Dat je gaat kijken van wat is de invloed van je gedachten op je gedrag. En wel, wat ja, is ook de rol van je gevoel daarin. Mm -hmm. Daarnaast kijken we ook naar de omgeving van diegene. Dus wat is de invloed van uh, de omgeving op die persoon. en de Precies. van, de mens, van maakt, uh, hem en Precies. Ja. ja. En uh, ja, het komt wel eens voor dat iemand inderdaad uh, onder invloed uh, binnenkomt. Ja, dat kan gebeuren. Ja, ja. En je, je zegt van nou, jullie hebben echt passie ervoor. Um, dit is een christelijke organisatie. Is het dan echt een christelijke passie? Jullie werken echt vanuit jullie geloof bij jullie behandeling? Ja, dat klopt inderdaad. Iedereen die, uh, die werkzaam is, die is inderdaad ook christen. Mm -hmm. En uh, ja, dat vormt ook de basis waarvan we het werk doen. Ja, ja. Dus dat we ja, geloven dat uh, God voor ieder mens ja, een plan heeft. En uh, ieder mens waardevol vindt. Ja, ja. En ja, dus ook mogelijkheid is tot uh, genezing en herstel. Ja, ja. Moeten mensen die hier in behandeling komen, moeten die ook christen zijn? Nee, dat is uh, absoluut geen voorwaarde, want uh, we willen juist iedereen helpen. Uh -huh. En uh, het mooie vind ik ook wel uh, dat, dat dragen we natuurlijk uit, maar dat zie je ook terug in de aanmeldingen. Dus soms komt het voor dat iemand ja, zelf juist specifiek christ, kiest voor christelijke hulpverlening, maar het komt ook voor dat iemand omdat een andere omdat hij christen is. Omdat christen ja. is. Ja. Het komt ook voor dat iemand een andere uh, ja, overtuiging heeft en toch ja, kiest voor sta opzorg. Maar dat lijkt me wel lastig. Maak uh, je dan, maken jullie dan ook mee dat bijvoorbeeld iemand een moslim is of, uh, of echt, een and, ja, echt een ander geloof heeft? Ja, ja dat klopt. En uh, ja, dan uh, sowieso vind ik het belangrijk om dan natuurlijk ook respect voor die persoon te hebben en die overtuiging. Mm -hmm. En daar hou je, dan, ja, hou je dan natuurlijk ook rekening mee. Ja. Maar is je behandeling wel christelijk dan? Of hoe, hoe pak je dat dan aan? Um, ja, je blijft de behandeling natuurlijk sowieso bieden vanuit de christelijke visie mm -hmm. Dus je, ja, ja, je, je passie om het zo maar te zeggen blijft natuurlijk hetzelfde Want je wilt deze persoon ook helpen ja. En daarnaast is het zo dat je um, ja, in de behandeling inderdaad rekening houdt met de achtergrond Dus het christelijke aspect uh, ja, speelt nog steeds wel een rol ja. Ja. Dat, dat, blijft, dat blijft gewoon staan Ja Klopt. Oké, okay, dat was de eerste van ons lijstje. Uh, ambulante behandeling. Uh, nou, noemde die ook Stay Clean. Wat is dat? Ja, ja Stay Clean. Uh, de, ja, dat zit eigenlijk ook al in de naam natuurlijk. Uh, het clean blijven van middelengebruik. Mm -hmm. um, elke week op woensdagavond komen uh, mensen bij elkaar. Om elkaar uh, dus te ondersteunen. Om uh, clean te blijven. Mm -hmm. Of als zij ermee bezig zijn om daar naartoe te werken. En het mooie is dat, um, ja, dat het natuurlijk... Uh, voor deze groep ook het gevoel is dat ze er niet alleen voor staan maar dat er ook anderen zijn die daar ook mee worstelen en ze ja, van elkaar kunnen leren en het ja. Ook, ja, kunnen herkennen bij elkaar Tell me secret me something I don't know Pour me some coffee I've got Before I go Life. I need you more than I can say Met zo'n steeklining is het dan, zijn het echt gewoon puur mensen met een verslavingsachtergrond die bij elkaar zitten of zit daar dan ook nog een hulpverlener bij? Um, dat zou, sowieso is het zo dat er inderdaad twee medewerkers vanuit de opzorg bij aanwezig zijn. Mm -hmm. Waarbij één um, medewerker zelf ook een verslavingsachtergrond heeft vanuit het verleden dan. Ja, ja. Uh, dus die ook heel goed weet ja, wat natuurlijk, uh, waar iemand mee worstelt. Um, dus zij ja. zijn degene die dan ook de avonden leiden. Maar ja, waarom is het, dan zo, waarom is het zo belangrijk dat zo'n groep bij elkaar komt? Want wat ma Ik kan me voorstellen, als je een individueel gesprek hebt, nou, dan krijg je alle aandacht. En nu zit je in een groep. Ja. Waarom is zo'n groep dan toch zo belangrijk? Um, omdat je dan natuurlijk ook hoort van anderen hoe zij dus... Um, ja, waar ze tegen aan lopen. Mm -hmm. En omdat ze in die zin natuurlijk ook van de ander kunnen leren. Maar vooral ook het stukje bemoediging. Omdat je dan natuurlijk ook hoort van de worsteling waar iemand anders mee uh, ja, zit. Ja. En dat is, ja, dat is het hele mooie, zeg maar. En Een soort, ook het, te, soort leren van elkaar. Ja, en ook uh, ja, uh, het groepsgevoel, zeg maar. Dus dat je samen ook... Uh, nou, daarin sterk ontstaan staan. Ja, ja. Ja. elkaar bemoedigt om ja. clean te blijven. Ja, zeker. Nou, we hebben het bij Stay Clean en bij de ambulantgesprekken hebben we het vooral over verslaving. Mm -hmm. Maar jullie helpen ook mensen met psychosociale problemen. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het klopt inderdaad. Uh, wat we wel zien is dat uh, de meeste mensen die zich aanmelden bij STE-opzorg, dat het gaat inderdaad om verslavingsproblematiek. Uh, bij psychosociale hulpverlening uh, kan dat bijvoorbeeld zijn als het gaat om rouwverwerking of als iemand uh, ja, worstelt met zijn identiteit. Dus iemand aangeeft: ik zou graag meer zelfvertrouwen willen krijgen. Uh -huh. Dan uh, bieden we daar ook hulp in. Oké, okay. maar dat komt dus wat minder voor. Um, ja, dus we, we bieden wel die hulp. Alleen we zien inderdaad in de praktijk dat de meeste mensen die zich aanmelden dus met verslaving te maken ja. hebben. Uh, nou, dat waren er twee van ons lijstje. En dan heb je het ook nog over ouders gehad. Ouders en partners voor mensen, van mensen met een verslaving of psychosociale problemen. Daar bieden jullie ook hulp voor. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het gaat inderdaad um, hulp aan ouders... Um, of partners die te maken hebben met uh, ja, iemand in hun omgeving die verslavingsproblemen mm -hmm. heeft. Uh, wat je ziet is dat uh, ouders of partners ook mede afhankelijk worden, zoals het dan heet, van degene die een verslaving heeft. Dus dat grenzen vervagen, dat zij worstelen met uh, onderwerpen als schuld en schaamte, vertrouwen. En uh, ja, we willen ook heel graag ook voor hen aan hen hulp bieden. Ja, ja. En um, ja, binnen, er, staan, er ontstaan dus eigenlijk ook bepaalde patronen. Zoals inderdaad het vervagen van grenzen bijvoorbeeld. Kun je dat wel concreter maken? Van, nou, stel, ik heb uh, thuis een kind met een verslaving. Um, wat, hoe zou dat, dat mijn gedrag dan veranderen? Um, ja, wat je ziet is dat... Um, um, als er, inderdaad van jou bijvoorbeeld... Uh, dat je leven op een duur gaat draaien zeg maar om het kind. Je hoort ook heel vaak, uh, ja, zeg, bijna altijd... dat iemand ook zichzelf is kwijtgeraakt. En uh, ook emoties heeft weggedrukt bijvoorbeeld... zoals boosheid of frustratie of verdriet en pijn. Mm -hmm. um, Over dat kind of die partner ja, of dat andere... Ja, omdat ja. zij daar uh, ja, geen ruimte aan geven. En binnen de behandeling ga je daar wel bespreekbaar maken natuurlijk... Dus dat ze weer zichzelf in die zin terugvinden. Maar ook leren om opnieuw grenzen te stellen. Bijvoorbeeld uh, kan het zijn dat iemand toch ja, geld geeft omdat aan uh, het kind. Ja, dat is het ja, ja. toch lastig. Omdat hij denkt van ja, anders dan... Uh, heeft... Gaat hij misschien wel stelen of ja, precies. Uh, ja gaat het helemaal fout. Ja, ja. Ja. Ja. En dat is ook lastig natuurlijk voor ouders en ook voor partners. Van welke keuzes maak je daar dan in? Dus jullie leren hun, hun eigenlijk ook om ander gedrag te vertonen... naar degene die dan nog verslaafd is? Dat klopt inderdaad. Ja. En is het nou zo van uh, als zeg maar een ouder of een partner hulp bij jullie wil hebben. Dat we dat alleen doen voor uh, ouders en partners van mensen uh, die ook bij jullie in, uh, in behandeling zijn. Dus uh, zeg maar de verslaafd is bij jullie in behandeling. En dan komen ook de ouders en partners in, in, uh, in aanmerking of hoeft dat niet? Nee, dat is inderdaad geen voorwaarde. Want het kan ook zo zijn dat het kind of de partner niet in behandeling wil. En dan toch kunnen we de hulpverlening bieden. Ja. Ja, aan de ouders of de partners of andere Klopt. familieleden ja. en wat, hoe ziet de hulp eruit voor, uh, voor ouders en partners en daar we, wat we natuurlijk eerst ook gaan inventariseren is om te kijken van waar uh, welke problemen ondervinden mm -hmm. diegenen en dan heb je wel de terugkerende thema's die ik ook net noemde dus grenzen, schuld, schaamte ja. uh, vertrouwen maar inderdaad ook dat ze het omgaan met de emoties die, uh, die een rol spelen en daarnaast ook um, ja, zichzelf terugvinden ja. En um, ja, dat bijvoorbeeld op het gebied van grenzen, uh, dat ze bijvoorbeeld eerst voor zichzelf in kaart brengen van nou welke grenzen worden eigenlijk overschreden nu? En hoe, hoe zou ik daar op een andere manier mee uh, om willen gaan? Ja. En doen jullie voor die mensen individuele gesprekken of uh, ook in een groep? Um, inderdaad individuele gesprekken en uh, ja, we organiseren ook themaavonden voor ouders en partners en dat is in groepsverband waarbij we dus uitleg geven over de verschillende thema's die spelen die ik eerder heb genoemd mm -hmm. en waarbij ze ook met elkaar aan de hand van vragen in gesprek gaan. See you Through these tears I cry Resultaten zie je van dat soort groepsavonden. Hebben mensen daar dan ook wat aan van dat ze door elkaar bemoedigd worden? Um, ja, de groepsavonden, die, uh, um, dat is een nieuw initiatief. Okay, dat dus daar kan, dat je niet over dus kan de... ik nu nog niet iets nee, zo zeggen. Dus nee. we zien er naar nou uit wat dat, uh, wat dat inderdaad voorheen gaat betekenen. Okay. Ja. En, um, wat je, je noemde net al schaamte. Um, mm -hmm. Merk je dan echt van dat, bij de individuele gesprekken dat, dat die schaamte dan minder wordt? Um, ja wel dat ze ook leren inderdaad om uh, de verantwoordelijkheid uh, voor het gebruik bijvoorbeeld bij de ander te laten um, en je merkt inderdaad dat daardoor ook de schaamte afneemt ja. doordat ze meer ook afstand kunnen nemen van, uh, ja, van het gedrag ja, van de ander. Ja. Nou, aan het begin over dit verhaal had je het ook even over mede-afhankelijkheid. Ja. Nou, ik denk niet dat iedere luisteraar weet wat je daar precies mee bedoelt. Want wat houdt dat in? Ja, dat houdt in dat iemand uh, mede-afhankelijk wordt van uh, degene die een verslaving heeft. En um, wat ik inderdaad ook aangaf is dat het betekent dat uh, ja, het leven van die persoon echt gaat draaien om uh, degene die een verslaving heeft. Dus in feite wordt hij meegezogen in die verslaving zonder dat hij zelf verslaafd is. Klopt, okay. ja. Goed. ja. Nou, daar hebben we drie punten gehad van het lijst wat je in het begin noemde. Die had het ook over straathoekwerk. Klopt inderdaad, ja. Um, ik wilde ook nog benoemen, maar misschien komt die zo meteen nog wel. De intake en toeleiding naar de op, naar opname in De Hoop en Dordrecht. Oké, okay, we doe, doe dat eerst. Ja, oké. Okay. Dat, maar dat uh, jullie... Um, t, t, t, Waarom krijgen sommige mensen dan individuele gesprekken of ambulante gesprekken? En sommige mensen worden naar de hoop doorgestuurd. Hoe bepalen jullie dat dan? Ja, dat uh, wordt besproken natuurlijk uh, binnen het behandelteam. Mm -hmm. Naar aanleiding van de intake die we hebben gedaan met ja. die persoon. En dat is uh, mede, mede afhankelijk van de duur van de verslaving van, uh, van die persoon. Maar ook uh, ja, hoe op dat moment het leven van die persoon eruit ziet. Dus of die, uh, of er sprake is van structuur of niet. Um, dus eigenlijk de ernst van de problematiek zou ik moeten zeggen. Dus, maar als er, nog, als er nog structuur is... dan sturen jullie iemand niet zo snel door naar, uh, voor opname... Um, ja, het is eigenlijk een combinatie van factoren. Dus het is niet de structuur alleen, zeg maar. Het is eigenlijk het, het totaalplaatje, nogmaals van de duur van de verslaving, van uh, hoeveel iemand op dit moment gebruikt. Ja. Uh, wat is de op dit moment de omgeving waarin iemand verkeert? Dus je kan niet op. Um, nee, ja, je hebt geen vast lijstje, een... zeg maar. Het is echt individueel dat, uh, dat jullie dat bepalen per ja, persoon. Klopt. Ja. Okay. Ja. Goed, duidelijk. Um, over straathoekwerk, wat, wat, doen, ja. wat, wat houdt dat precies in? Ja, uh, we zijn inderdaad in 2010 begonnen met het straathoekwerk... Ook omdat we vanuit de visie dat we wilden ja, laten zien, ook vanuit als Christen zijn, dat we omzien naar degene die, die op straat leven. Ja. En dat we oog voor hen hebben. Omdat zij ja, ook vaak ervaren dat er ja, niemand naar hen omkijkt, zeg maar. En ook laten zien van ja, ja jullie zijn waardevol. Um, dus twee keer per week gaan um, drie straathoekwerkers de straat op om contacten te leggen met degene die op straat leven of verblijven. En ja, we zien ook echt dat uh, doordat ze. Ja, zij vasthoudend zijn en, uh, en trouw zijn daarin dat ook de contacten verdiept zijn. En uh, ja, dat, dat hun relatie dus uh, met deze doelgroep ook uh, gegroeid is. Ja, en wat voor dingen doen jullie concreet voor, voor mensen die op straat leven? Um, er zijn, dat is eigenlijk het eerste ja, uitgangspunt, ja. dus er naartoe gaan en er zijn en dan met hen in gesprek te gaan mm -hmm. uh, dus aandacht voor hen te hebben daarnaast ook um, in praktische zin dat we bijvoorbeeld uh, een lunch uitdelen of inderdaad uh, das uitdelen in de winter, okay. uh, oliebollen naar hen brengen, dus op die manier willen we ook laten zien van, ja, dat we naar hen omkijken ja. en hen op het oog hebben jullie maken jullie aanwezigheid ook echt praktisch ja, ja, en um, ja, daarnaast hebben we ook uh, verschillende malen inderdaad boodschappenpakket gekregen. En we merken dat dat ook gewoon heel goed ontvangen wordt. En het feit alleen al dat zij dan hier komen en dat hun naam bijvoorbeeld op het pakket staat. Ja, dan, dan zie je al dat dat hen dat goed doet. Ja. Die persoonlijke aandacht. Dus jullie ja. weten wie ze zijn bij naam. Ze zijn niet zomaar een gezicht op straat. Maar nee. Maar jullie weten nee. wie, wie, wie wie is. Ja, en ook de achtergronden van, uh, van de persoon. Ja. En um, ja, we willen natuurlijk ook... Um, met hen samen bekijken welke hulp zij nodig hebben. Mm -hmm. En uh, op deze manier ook de drempel natuurlijk naar de hulpverlening verlagen. Ja. oké. Okay. Glimpses of you burn in my eyes. The worship of heaven fills up the sky. Zie je dan ook echt dat die relaties zich verdiepen? Van als als straatopwerkers langer uh, met bepaalde mensen omgaan... dan dat, dat mensen anders worden? Um, ja, je ziet zeker inderdaad dat het, um, dat het contact verdiept. En ook een aantal mensen die uh, toch de stap hebben gezet... om te zeggen van nou, ik wil inderdaad ambulante hulpverlening... of ik wil opgenomen worden ja, ja. In, uh, in de hoop. En ja, dat, dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Dus je ziet mensen tot herstel komen. Ja, ja klopt. Dan nou, doen jullie ook nog preventiewerk... Ja, ook inderdaad. Um, ja, preventie op scholen en uh, binnen kerken, dus op jeugdverenigingen. We mm -hmm. willen natuurlijk ook heel graag uh, verslaving voorkomen. En dat is de reden dat we dus preventie geven, waarbij uh, uitleg wordt gegeven over de verschillende middelen. En daarnaast is het zo dat de preventie wordt gegeven door twee ervaringsdeskundigen. Dat houdt in dat zij in het verleden zelf een verslaving hebben gehad. Mm -hmm. En. Um, ja, zij vertellen dus ook wat dat met hen heeft gedaan. En welke consequenties dat voor hen heeft gehad. Ja. En je merkt altijd dat dat uh, ja, jongeren echt ja, raakt. Omdat uh, zij dat dan echt zo op die manier kunnen ja, horen. Voor ja. het persoonlijk, zeg maar. Ja. Het is niet zomaar een verhaal uit een boekje. Nee, ja. precies. En het doel is dus ook al niet om te zeggen van dit mag je niet en dat mag je niet. Maar het doel is juist ja, bewustwording. Dus dat ze zelf bewust worden van welke keuzes ja, zijn uh, voor mij zelf goed. En welke wil ik maken in het ja. leven. Het is ook een soort waarschuwing, van, om dan echt een verhaal van iemand te horen van hoe het kan escaleren. Ja, zeker. Ja. Omdat het um, ja, ook bij hen eigenlijk al, al op hele jonge leeftijd begonnen is. En ook uh, begonnen is met een keertje uitproberen. En zo ja. gaat het ook vaak. En um, ja, totdat het dan uiteindelijk uitgroeit tot een verslaving. Ja. Ja. Uh, nu, jullie zitten in Zeeland. Uh, werken jullie ook door heel Zeeland? Ja, klopt. We zijn inderdaad wel ja, gevestigd dan in vlissingen, mm -hmm. um, maar we bieden inderdaad hulpverlening voor heel Zeeland. Okay. Ja, klopt. Er zijn er ook specifieke um, verslavingsproblemen of andere uh, problemen waarvan je echt denkt zo van, ja, dat hoort eigenlijk een beetje bij Zeeland. Um, geen specifieke, um, ik zou zo geen specifieke verslavingsproblemen kunnen noemen. Wat we wel uh, veel zien is dat er uh, sprake is ook van alcoholproblematiek in combinatie met cocaïnegebruik. Mm -hmm. Um, daarnaast um, ja, merken we ook wel dat uh, mensen het vaak moeilijk vinden om de, de stap te zetten naar de hulpverlening um, ja, omdat um ja, ze toch ervaren van ja, dan uh, in hoeverre ja, is het, moet, moet ik dat gewoon bij mezelf houden en uh, ja niet uh, de vuile wassen buiten hangen, ja. zoals ze die uitdrukking uh, mm -hmm. zo noemen. Uh, terwijl de andere kant is dat als mensen eenmaal besluiten om die stap te nemen en hier op gesprek bij zijn geweest, en dat vind ik ook altijd heel mooi. Uh, dat ze ook aangeven, nou, ik zag er zeker tegenop, maar ik ben blij dat ik gekomen ben. Ja. Hoort dat ook een beetje bij de cultuur in Zeeland? van, uh, nou ja, uh, nou ja, Eigenlijk het een beetje zelf uitzoeken, het zelf regelen... en niet zo, niet zo snel de vuile was buiten hangen? Dat, ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ik denk dat dat wel een rol uh, kan spelen. Ja. Nou, heb je het, uh, Tijdens dit gesprek heb je het al een paar keer benoemd... Uh, de passie uh, voor God waar, waar, van waaruit jullie dit werk doen. Ik ben wel een beetje benieuwd van hoe sta je daar zelf in? Uh, hoe beleef je dat zelf? Um, de passie bedoel ik. Ja, van het, ja. hoe, hoe is jouw leven met God uh. ja. ja ik vind het echt um, ja, het belangrijkste inderdaad te weten dat God je waardevol vindt en uh, dat hij inderdaad zoveel liefde heeft uh, uh, ja, voor ons dat hij zijn zoon gegeven heeft en um, ja, ik vind het echt uh, een geweldig werk om te doen omdat uh, omdat ik geloof dat God ook omziet naar uh, degene ja zo natuurlijk naar iedereen uh, en zeker ook degene die uh... Ja, die, die problemen hebben. Het verloren die, uh, schaap, zeg maar. Ja, zoals in de Bijbel staat, natuurlijk, de ge, uh, ge, gebrokenen van hart en verslagenen van geest. Ook mm -hmm. een tekst die een aantal keren ook wel naar voren is gekomen. En um, ja, zo zie ik dat ook echt. Van God heeft hart voor deze mensen. En uh, dat, ja, dat mogen wij laten zien. Ja. En dat vind ik heel mooi. Maar hoe komt het dan dat jij juist dan echt zo'n baan zoekt waarin je dat heel expliciet kunt laten zien? Hoe, hoe ben je daarin gerold? Ja, ik werkte hiervoor bij de sociale dienst. Wat ik ook heel mooi werk vond. En mm -hmm. ik was net op het punt dat ik dacht, wat ga ik doen in de toekomst? Ook van ga ik richting management of uh, ja, andere richting op. En um, ik, um, ik ging kijken op de website van De Hoop. En ik was kijken wat voor vrijwilligerswerken was. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet echt op zoek was naar vrijwilligerswerk. Dus het was een beetje apart. <laughs> en toen zag ik dus deze vacature. Coördinator en hulpverlener. Mm -hmm. En toen dacht ik, wauw, dat is wel geweldig. Want... Daar komt precies in terug wat ik, uh, ja, wat ik graag zou willen. En toen heb ik gesolliciteerd en toen, uh, toen ben ik aangenomen. En ja waarom? Ja, omdat ik toch een hart heb voor, voor deze mensen. Ja. Ja. Ben je van jongs af aan met God opgegroeid? Ja, ja ik ben inderdaad uh, christelijk opgevoed. En uh, ja ik ben daar mijn ouders heel dankbaar voor. En zij hebben dat wel echt... Uh, ook um, niet alleen mij meegenomen naar de kerk, ja. maar het ook echt voorgeleefd. Ja. Ja. Dus je, ja. Dus je geeft door wat je zelf ontvangen hebt, zeg maar. Ja, en er is wel een periode geweest in mijn tijd dat ik ook wel. Uh, uh, ja, God heeft mij nooit losgelaten. En ik, God ook niet, maar wel dat ik minder uh, met het geloof bezig was, zeg maar. En ik zie nu dat het uh, ja, steeds verder uh, door is gegroeid, zeg ja. maar, door de jaren heen. In our pockets make our feathers float us high For a second I thought I saw your eyelids rise A moment something restless caught you by surprise Not the heroine that shouts above the cause And love is wild for reasons Hope though short inside Might be the only thing that Wakes you by surprise Surprise Surprise Might be the only thing that brings you back to life For a moment I thought I saw you is dat dan veranderd weer, dat je weer dichter bij God bent gaan leven? Uh, ik kan er, het is niet echt een specifiek moment, maar wel dat ik uh, ja, toch wist van, uh, God bestaat en God, uh, God ziet naar mij om en, uh, en uh, ja God heeft het beste met mij voor en toen ben ik toch weer uh, ja, toen is het echt een persoon, nog meer echt een persoonlijk geloof uh, geworden en ja. ja, dat is alleen maar meer verdiept dus uh, dat je echt dagelijks met God wandelt ja, ja je echt met hem, je doet echt het werk met hem. Ja. Bidden jullie dan bijvoorbeeld ook voordat jullie aan het werk gaan? Hoe, hoe maak je dat praktisch? Um, praktisch inderdaad dat we smorgens ook met elkaar bidden als team voor de dag en uh, voor alles wat we gaan doen. Um, ook uh, dat we ook bidden, ja, om wijsheid voor bepaalde beslissingen die genomen moeten worden, de lijnen die uitgezet worden, ja, ja. ook wat, wat wat wil God uh, het plan. Ja, Stap zeg maar, is van God en is een plan van God. Dus je wil daarin ook doen wat Hij, ja, wat hij voor ogen heeft, ja. zeg maar. En dat ja, vraagt ook iedere keer weer afstemming. Ja. En daarnaast uh, hebben we ook lofprijsbijeenkomsten waarin we ja, uh, met elkaar ook in gebed gaan en, uh, en God prijzen. Ja. Dan ben ik zo ja, een beetje aan het einde van dit programma ben ik wel heel benieuwd. Um, zou je nog wat ervaringen, wat bijzondere ervaringen kunnen, kunnen noemen van dingen die je met cliënten van uh, Staalopzorg hebt meegemaakt? Ja. Sowieso. Um, ja, wat mij altijd weer raakt is inderdaad als iemand op intake is geweest en er tegenop zag, en toch zegt: Van uh, ik ben blij dat ik gekomen ben. Ja. Um, dat je kan, ja, dat je mag uitdragen dat iemand waardevol is en dat iemand dat weer opnieuw zo gaat ervaren. Ja, ook een, um, een partner die aangeeft: Van ja, ik heb mezelf weer teruggevonden. Ik was uh, echt mezelf kwijt, zeg maar, een vrouw, en door, uh, door de gesprekken heb ik mezelf weer teruggevonden. Ja. Um, ja, ook als um, ook iemand die in behandeling was, ook een vrouw die aangaf uh, hoe zij ook de steun van God heeft ervaren, ook in, in dit proces. En um, iemand die uh, op straat leefde en die uh, opgenomen was in de hoop. En um, toen was ik daar weer een keer en toen, uh, toen zag ik hem ook. En dat je ook ziet dat iemand dan echt... Um, is zoals die bedoeld is, zeg maar. Dus, uh... Maar wat voor verandering zie je? Dat het lijkt me, het lijkt me echt heel extreem van als je iemand op straat hebt zien leven mm -hmm. en hem dan in behandeling. Zien, van ja, we, we kunnen natuurlijk geen namen noemen dat hè, we mm -hmm. in onze privacy uh, schenden. Mm -hmm. maar, maar kun je een beetje beschrijven wat voor verandering je dan ziet op zo'n moment? Ja, de rust, dus de uitstraling die iemand heeft, mm -hmm. maar ook. Uh, um... De ja, de vrolijkheid, zeg maar, in het leven, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ja, dat iemand er ook weer verzorgd uitziet. En um, ja, op die manier gewoon een uh, weer echt een de uitstraling heeft van de persoon die uh, ja, waarvoor je bedoeld bent. Ja. Ja. Iemand die, die in nog wel gered is van de straat en uh, ja. weer een nieuwe kans krijgt. Ja. En, um, nou, je zei net al van dat je. Dat je de visie voor staalopzorg heel erg met God afstemt. Wat zijn de plannen voor staalopzorg? Voor de, in de toekomst. toekomst. Yes. Ja, nou sowieso zouden we heel graag ook mensen, medewerkers in dienst willen nemen natuurlijk in de toekomst. Yeah. Um, daarnaast willen we ook gaan kijken of we in de toekomst de hulpverlening verder uit kunnen breiden. Ook uh, nog meer bekendheid kunnen geven aan staalopzorg, zodat iedereen in Zeeland opzorg ook kent. Yeah. En um, ja, doorgaan ook met het werk wat we natuurlijk nu al doen. En ook kijken ja, wat we nog meer kunnen betekenen voor de doelgroep van het straathoekwerk in de toekomst. Ja. Ja. En hebben jullie nog meer vrijwilligers nodig? Ja, die zijn altijd welkom. Sowieso uh, inderdaad als hulpverlener of uh, straathoekwerken, ja, ja. preventiewerk. Dat, uh, die, die vacatures zijn er wel. En zijn het dan allemaal mensen die in de buurt van Vlissingen moeten wonen of door heel Zeeland of daarbuiten kan ook? Ja, dat kan. Dat laatste. Dat ja, kan. ja oh, okay. zeker. Ja. Dus jullie staan open voor, uh... voor iedereen die een passie heeft. <laughs> ja, <okay. laughs> voor dit werk. Ja, goed. Nou, uh, Witske, ik wil je heel erg uh, bedanken nogmaals voor uh, de gastvrijheid hier bij Stelopzorg en uh, voor de tijd heel die we hebben hebt genomen. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Wilt u meer weten over Sta op Zorg? Wilt u zich misschien aanmelden voor hulp of om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Kijkt u dan eens op www.staopzorg.nl uh, Zoals gezegd, Sta op Zorg is onderdeel van Concern De Hoop. Voor meer informatie over De Hoop verwijs ik u naar www.dehoop.org Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Battle rages hard on every hand Though the fiery darts of hell come against us like a flame. By the power of God within us, we shall stand, we shall stand, we shall stand. By His grace we shall stand. By the power of His grace we shall stand. Bless the Lord, bless the Lord, all you saints of the Lamb. By the power of His grace we shall stand.